Piccoloris zelf was ook aan haar overgeleverd. Nee, vrienden, ik ben het er helemaal mee eens dat die heks is opgesloten. Zolang ze vast zit, kan ze geen kwaad doen. En de dovenstaf heeft ze gelukkig weggegooid, dus die moet hier ergens liggen, hè? En wij moeten hem gaan zoeken. Vanzelfsprekend, daar rekent Piccoloris op. Alleen, uh, uh, wie van jullie weet hoe die staf eruit ziet? Ik heb er geen idee van. Jij, Paulus.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 Nee, kijk naar jou. Probeer jij een boom te ontwortelen, Hoe kom je daarbij? Ik sprokkel. Boomwortels? oeh. Uh, uh, oh. oh, ik merk nooit af dat dit een boomwortel is. En hij zit inderdaad nogal wel zo tabelijk vast ook. Maar hij was zo mooi van vorm, hè? Uh, zo recht en glad. Ik dacht eerst. Uh, uh, uh,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 Breng het dan vooral naar de boom van Paulus, ja, want zo hebben we dat afgesproken. Goed, goed. Ik zal me be be be best doen, maar je bent erg ha ha ha. Juist, ik zal uitkijken. Daar kan je op rekenen. En nou, vooruit. Graaf me weer. Ja, daar kruipt Mol weer in aarde. Oh, wat heb ik me snavel voorbij gepraat. Ik ben benieuwd hoe Paulus is net.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 Maar als je me nou vraagt hoe het verhaal verder verliep, dan weet ik dat echt niet meer. Ach, kom nou. Nou Daar dan heb je eucalyptus alweer. Ja, hier ben ik. Denk nou eens goed na, ouwe. Nee, nou, hij is niet zo oneerbiedig tegenover meneer Duilieu. Ach, je kan met de boot haggelen. Wat heb ik met die meneer te maken? Zeg, brutale toverkool. Jij vergeet dat wij er zonder hem helemaal niet geweest waren.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 Ik ben een hele zeer buitengemeen bejaarde uil. Nou, waar blijf je dan met je dertig jaar? Wat is dat nog helemaal dertig jaar? Dat is niks. Oeh, Ja, als je het zo bekijkt. Zal ik jullie eens wat zeggen? Die meneer, die sandalieu, daar hebben we geen sikkerpid mee te maken. Hij heeft ons niet bedacht. Nu, nee, dat kan dan niet, hè? Maar wij hebben hem er is inderdaad geen stel tussen te krijgen, min of nu. Maar hoe ben jij daarachter gekomen, Eucalypta? Heb jij in de kaarten gekeken? Ja, of misschien in je kristallenbol? Nee, nee, nee, het is heel simpel, vrienden. Oeh, ik heb het al. De toverstaf van Picolorus. Goed gerijden. En die had jij weggegooid? Ja, ik ben er een beetje van Lotje getikt. Ik zal er daar zo'n toverstaf wegsmeten. Kijk, hier, hier heb ik hem. ...waarachtig dat is hem, de toverstof. Sakkerloot, jij hebt hem dus nog. Zoals je ziet. En als jij wat weten wilt, dan hoef ik dat maar te vragen... ...en ik krijg pront antwoord. Maar dan weet ik het goed gemaakt. Eucalyptus moet het hem nog eens vragen waar wij bij zijn. Ja, ja, dan weten we het zeker. O, oh, best hoor, dat wil ik wel doen. Let op allemaal.